Vermeer met twee vuisten met Zego de lucht in. bal wordt teruggebracht door Richards, dan compagnie niet gevonden. Dan wil Ajax er snel uit met Sanaa, maar Nasri loopt achter hem aan. Sana moet halverwege eigen helft terug naar uh, Aldo Wereld. Diepe bal van Aldo Wereld komt uiteindelijk terecht in de handen van Joe Hart. Ja, nu gaat City een tandje hoger, een tempootje hoger spelen na een uur spelen. Met die 2 1 voorsprong voor Ajax. Milner heeft het balbezit, zoekt de combinatie, vindt de combinatie met Aguero. Nu zit Ajax zodanig goed druk dat het A in positie kan komen. En Manchester City eigenlijk wat verder terugdrukt op eigen helft. Ja, ik kijk even naar beneden waar ook Ajax-spelers aan het warmlopen zijn. Solemani en als ik het goed zie Eno en Dat uh, zou uh, leuk zijn, maar ik weet niet zeker of het Eno is. Maar hij lijkt er wel erg veel op uh, vanuit uh, de het. verte. Hij is het. Ja, hij is het gewoon, natuurlijk. En uh, Mario uh, is ook aan het warmlopen. Bardewuwa, zo heet hij uh, officieel. Maar wij kennen hem als Balotelli, de... Ex-Garnees. Heel verhaal. Zal ik, u niet, uh, zal ik u besparen. Misschien uh, later als het uh, rustig is. Want nu is het te spannend voor in deze wedstrijd. Het is tien uur in Nederland. En dat betekent dat u normaal gesproken het nieuws zult verwachten. Maar u begrijpt het nieuws. Het uh, nieuws schuiven we een beetje op tot na deze wedstrijd. Omdat het hier spannend genoeg is. En omdat het uh, leuk is. Omdat Ajax leidt met 2-1 tegen Manchester City. De bal bezet voor uh, Leske, de centrale verdediger van City. Bal naar uh, Barry. Barry sorry. Very sorry. Uh, Cliché met uh, de bal dan uh, in de diepte. Milner is van rechts helemaal naar links gekomen. Komt daar in een gapend gat terecht. Paast de bal richting het strafschopgebied. Zit een been tussen van zander. Aijers probeert er nu met Erikse snel uit te komen. Erikse aan de rechterkant. Draait dan terug naar zijn eigen goal. En draait zichzelf eigenlijk de verdrukking in. Dat doet Nasky een stuk beter. Die draait ook weg van Erikse. En weet dan Milner bij zich aan de linkerkant. Krijgt de bal ook terug. Rand strafschopgebied. achterlijn zoeken. Voorzet geven. Eerste keer gaat het mis. Tweede keer gaat het Niet mis. Ja, wel mis, maar gaat het met name mis voor Vermeer, die de lucht ingaat bij de eerste paal. Een duel aangaat met Zego en dan vervolgens aan de rug geblesseerd raakt, wat ongelukkig terechtkomt. Ja. Het is een halve omhaal, de eerste voorzet mislukt, de tweede in de lucht, ja, komt bij de eerste paal. Zego gelooft daarin, Vermeer gelooft daarin. Maar hij wordt ja, ja, keeper dit, ja. in de rug gelopen door Zeko. En komt dan toch wat ongelukkig terecht. Hij komt helemaal ongelukkig. Ook op, de, op zijn knie ja. komt hij eigenlijk ook wel wat ongelukkig uh, neer. En uh, allerlei uh, gewrichten die uh, nu pijn doen bij de Kersvers International. Laten we dat wel. Uh, uh, hij is dan bij het, uh, het Nederlands Elftal gekomen. heeft uh, helaas voor hem nog niet gespeeld. Terwijl wij uh, op de schermen uh, Mario Balotelli zien... Die uh, aan het warmlopen is. En Vermeer. Die inderdaad ook even aan de knie wordt geholpen. Want hij kwam heel vreemd ja. neer op zijn knie. En dat, uh, ik denk dat dat het nog het grootste ja, ja, Ik dacht het in eerste dat hij in zijn rug werd gelopen. Maar het is, uh, het is inderdaad de knie. Er komt wel de, de eerste de, op de ja. Het is uh, uh, Kolarev die uh, erin gaat komen. Alexander Kolarov die uh, uh, voor... Als ik het goed zie voor Leskut uh, gaat nee. komen zo dadelijk. Nou, nou, er is geen nog idee. geen woord omhoog. Maar... Nee, maar er wordt, uh, uh, het wordt altijd doorgegeven aan de zijkant wie het gaat worden. Okay. En dan wordt hij in, in beeld genomen. En Leskut werd in beeld genomen. Okay. Goed, we zullen het zien. Het is in ieder geval gelukkig weer zo dat Vermeer weer kan voetballen. En uh, de bal nu toegespeeld krijgt van Paulsen. Vermeer, bal aan de rechtervoet. Ramt hem naar voren. Niets aan de hand met Kenneth Vermeer. En dat is heel fijn, want dat is een goede keeper. Richards heeft uh, gekopt. Uh, Barry. Trapt de bal vervolgens naar voren op het hoofd van Palsen. Linkerkant blind, middenlijn, lastige gevallen door Milner. En via de rechter middenvelder van City gaat de bal over de zijlijn. Nu dan die wissel. Ja, je hebt gelijk. Het systeem klopt. Leskett gaat er inderdaad uit. De 30-jarige verdediger die plaats moet maken. En dan zal Kolleref voor hem in het veld komen. Normaal gesproken een bek. Ik neem aan dat hij nu ook de bekpositie zal gaan innemen. Dat er het een en ander zal verschuiven. Achterin bij, uh, bij City. Ja, dat klopt. Clichy gaat nu centraal spelen. Kolarov gaat als linksachter fungeren. En Campany uh, en Clichy praten even wat met elkaar. Er uh, wordt even wat overlegd. En zo gaat City dan. Iets meer dan een half uur tegen Ajax proberen om iets te doen aan die achterstand. Ja, Dat klinkt toch raar. Ja, ja, je haalt een verdediger eruit uh, voor een verdediger. En je staat 2-1 achter. Ja, er komt nu alleen wel een iets meer voetballende man ja, in. Hij ja. komt graag op uh, vanaf ja. die linkerkant. Maar toch, uh, Balotelli loopt nog altijd uh, warm. Je hebt ook nog uh, onze grote vriend Tevez op de bank zitten. Uh, je moet deze wedstrijd winnen als Manchester City zijnde. Als Schöne de bal heeft. Schöne balletje op. Uh, Eriksen, Erikson bal naar buiten naar Van Rijn. Van Rijn kaats meteen terug op Eriksen, Erikson bij de tweede paal eh, geliep blind. Maar dit is een slechte bal van Eriksen. Maar hij krijgt hem zomaar terug. En dan heeft eh, Nasri heeft pijn. En Nasri eh, hinkelt een beetje. En is de voorzet van, eh, van Rijn ook niet goed. Hij gaat nu de bal richting eh, Zeko. Moet eh, Ajax uitkijken. Want Zeko speelt de bal in de breedte op Aguero. Aguero... De uh, bal kan uh, doorgegeven worden naar de rechterkant. Gebeurt in eerste instantie niet. En uh, nu dan wel uh, naar Richards. Richards aan de rechterkant. En Manchester City dus in de aanval. Met nog een minuutje of 27 op te gaan. En een 2-1 voorsprong voor Ajax. Milner durft de actie niet aan. We gaan uh, terug naar uh, de laatste linie. Waar de nieuwe centrale verdediger, Clichy. De bal speelt naar Yaya ja, ja, Touré Het gaat naar Campany. Ja, er zal meer voetbal van achteruit moeten komen. Daarom speelt uh, Clichy nu centraal. Kan zich met enige regelmaat ook op het middenveld melden. En als Colerhoff opkomt. Kan hij als een van de drie verdedigers de linkerkant bestrijken? Want dat is wat er nu ook gebeurt. Hè? Drie verdedigers voor Manchester City. En Kollerop als een uh, soort middenvelder spelen. Crisi speelt er wel naar Company. Compagnie, balletje onder de voet. Jaja Touré speelt nu kort voor hem. Wordt opgejaagd door Sjeune. Maar legt de bal wel met heel veel gevoel richting Milner. Milner, randstraf op het gebied aan de rechterkant. Komt in de voorzet. Gaat dan alles en iedereen voorbij. En nu moet Van Rijn oppassen. En dat doet hij. Ja, hij speelt de bal wel wat over de zijne. Maar wat een schitterende paas van Jaja Touré over een meter op ja, Dat zijne. toch hij kan wel ballen hoor. Zo, wat een voetballer is dat zeg. Maar dat wisten we eigenlijk al. Want er staan natuurlijk wel wat spelers in dat veld. En dan heb je nog eh, niet eens over de bank van Manchester City. Maar Ajax doet het gewoon heel goed. Goed Palsen die een uitstekende rol speelt in die punten achteren. In verdedigend opzicht weinig kansen worden er door Ajax weggegeven. En dat uh, is uh, prettig om te zien. Als jij je Touré weer de bal heeft en uh, nu weer in de diepte zoekt. En uh, ook vindt uh, bij Agüero. De uh, bal even terug naar die invaller. Colladov. Die uh, de bal voorgeeft. Uitkijken geblazen. Want daar komt zomaar even uit de rug gekropen. Uh, was dat Nazri? Nee, het was Milner die, uh, James Milner. Die uit de rug kwam. En de bal overkomt. Daar moet je voor uitkijken. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Deli Blind laat het wel gebeuren. En dat zijn uh, de gevaarlijke momenten. Nu is Deli Blind misschien gevaarlijk. Aan de andere kant, als hij balbezit heeft voor Ajax. Met de Jong en uh, Babel zo rond de middenlijn. Mag Ajax de bal daarvan City rond? spelen. Nou doet dat zelf ook wel graag, want uh, nu is het moeten. Het grote moeten natuurlijk aan de kant van uh, City terechtgekomen. Babel kiest er zelfs voor om terug te spelen op uh, Kenneth Vermeer. In de buurt is al de wereld. Kijk, City weer opschuiven richting die laatste lijn. Al de wereld gedwongen de lange bal te spelen. Company troeft in de lucht. ze af. Dat is geen schande. Dat is meer spelers overkomen. Company krijgt de bal vervolgens weer en speelt hem in de breedte. Naar uh, Richards die nu ook uh, zich wat uh, centraal ophoudt. Vervolgens komt Jaya ja, toe. die bal halen. Kijkt eens wat om zich heen. Op het middenveld. Ligt de afspeelmogelijkheid bij Barry. Ik ben benieuwd hoe deze wedstrijd zich gaat uh, ontplooien verder. Met nog uh, een minuutje of 24 te gaan. 2-1 Ajax leidt. Hoe ver wil Manchester City gaan om de overwinning uh, nog te halen? Gaan ze op een gegeven moment alles of niet spelen? Als Jaja Ture de bal heeft en hem terugspeelt op Company. Company bal breed naar Richards. Richards terug naar Company. Company kan hem uh, weer teruggeven. En dan uh, is het ja, een beetje uh, uh, moeizaam uh, naar voren spelen. Wat heet. Het is alleen maar breed geven. En nu uh, gaat de bal naar uh, Kolarov. Kolarov, uh, nee, het was uh, Barry die de bal teruggeeft op compagnie. Ja, Kolarov staat toch een beetje als uh, linksbuiten nu uh, bij ja. uh, Manchester City. Maar nu is er wel balverlies en kan er Ryan Babel overnemen. Grote versnelling erop uh, voor uh, Babel. Komt naar binnen, speelt Eriksen aan, zoekt de combinatie. Oh, goed bedacht, niet goed uitgevoerd, anders had het meer kunnen opleveren. Nu zit uh, City ertussen en probeert het elftal van Mancini eruit te komen met Kolarov. Maar dat gaat ook met Hangen en Burgh, hoor. Ajax goed druk zetten. Daar is Eriksen, daar is Eriksen, daar is Eriksen. Daar gaat Eriksen schieten. Gaat hij het nog doen? Ja! ja, hij maakt hem! het. De... Stand for Ayers! Christian Eriksen, de bal wordt wel geraakt waardoor Joe Hart gerast is. Maar dat zal Eriksen verder een zorg zijn. Die uh, loopt naar de linkerkant van het veld en wordt daar uh, besprongen door al zijn ploeggenoten. wij verwacht dat uh, Manchester City de ploeg zal zijn die nu een uh, spervuur van aanvallen zal loslaten op de goal van Van Meer. Is het Ajax dan eigenlijk kinderlijk eenvoudig de bal ontfutseld aan Manchester City. Lange rust van Eriksen duurt lang voordat hij uiteindelijk schiet. En cliché verandert de bal dan zo. Danig van richting dat hij uh, achter Joe Hart belandt. Hart gaat naar de rechterhoek, maar die bal gaat uh, door het midden. De keeper is gezien, Manchester City is gezien. De derde voor Ajax zit erin. Het is een uh, uitslag die uh, toch niemand zal hebben voorspeld vanavond. Kom. Het is ook nog geen uitslag. Of een tussenstand, nee, <laughs> okay. nee. Want ik teken ervoor als het hierbij blijft. Het is knap, het publiek. Ik hoorde het echt zelf. 10-10-10. Tien, tien, tien. Het is wat... Uh, uh, wat ver wat gezocht. optimistisch. Ja, ja, maar... maar goed, 3-1 is heel knap. Je mag het eigenlijk niet uit handen geven. Uh, 3-1. en uh, Het zou heel knap zijn als de drie punten binnen blijven. En Ajax heeft weer uh, balbezit. En uh, gaat de bal naar voren. Wordt onder, onderschept door Compagnie. Terwijl aan de zijkant de heer C. TV's klaarstaat om in te vallen. Carlos Tevez gaat zo dadelijk invallen. Nog geen Balotelli, maar wel Carlos Tevez. En wij gaan even naar, als deze aanval van Manchester City hebben meegenomen... zo dadelijk even naar het matchcenter om te luisteren hoe het uh, staat bij bijvoorbeeld Dortmund tegen Real Madrid. En het lijkt me dat dit een uh, aardig moment is. Nee, nog niet. Omdat Ajax in de aanval gaat en misschien wel heel snel in de aanval kan gaan met Ryan Babel aan de linkerkant. Babel heeft de bal. heeft tegenover zich Richards. En Babel stond net ook aan de uh, Basis van het doelpunt. Babel nog altijd schiet. En schiet tegen zijn tegenstander aan. En zo is deze mogelijkheid voor Ajax uh, bekeken. Snel even naar Ragnar Niemeijer in het matchcenter. 64 minuten. 64 minuten gespeeld bij Dortmund. Real Madrid. De Duitsers op voorsprong tegen de Spanjaarden. Een afstandsschot van Schmelzer. Aanval vanaf de rechterkant. En vervolgens die bal binnengeschoten door de verdediger van Dortmund. 2-1. Kans voor Sanaa op de 4-1 voor Ajax in de Amsterdam Arena. Hij staat oog in oog met hart. Maar uiteindelijk de inzet van de zweet belandt op de voeten van de doelman van Manchester City. jongen, jonge, jonge, wat krijgt de Ajax een mogelijkheden zeg. En wat speelt dit City niet naar behoorlijk? Want dat uh, zal morgen een vernietigende kritiek krijgen in de Engelse pers. Want ja, er wordt wat ruimte weggegeven en Ajax lijkt er optimaal van te profiteren. Zo stond hij daar ineens, oog in oog met, uh, met hart. Maar Zana uh, kan dus de vierde voor Ajax niet maken. Hij ligt overigens nu uh, op de grond en uh, City valt aan. Met Zeko, Zeko tegen Vermeer aan. Oh, dat is maar goed ook. En dan wordt de bal wel tot corner verwerkt. Maar dit was een kans op de 3-2 hoor voor Zeko. Die had er wel in gemogen. Maar wij hebben bij Ajax, we kennen het Vermeer in het doel staan. En die is in dit soort acties, in dit soort momenten echt onaanvolgbaar. Want je komt er gewoon niet langs. Dit was een hele grote kans. Even is hij weg bij al de wereld. En hij gooit zich in het schot Vermeer. Moet je een beetje mazzel bij hebben. Maar dat heeft hij ook. Sana wordt even aan de neus uh, geholpen. Heeft een uh, bloedende neus. En de wissel is daar. Gareth Berry eruit. Carlos Tevez erin. Ruzie gemaakt vorig jaar met de trainer Mancini. Hij uh, wilde niet invallen in de wedstrijd tegen Bayern München. Ingenade aangenomen. En nu dus als invaller tegen Ajax bij 3-1 stand. Met nog 20 minuten te gaan. Hij wilde helemaal niet meer in Engeland voetballen. Het was koud, ja. het was nat, het was vies. Toen zeiden ze, heb je er een miljoentje erbij? Zeiden zei, wat is het hier lekker? Wat is heel mooi? <laughs> en dan ga ik weer lekker voetballen in Engeland. Dan komt de corner vanaf de linkerkant... Wordt gekopt. Blijft wat hangen. Kompany was daarbij betrokken. Ja, ze hebben toch twee momenten kort achter elkaar gehad. Daarna namens Ajax en dus net Diego namens City corner moet uh, nog een keer weggewerkt worden, want de uh, bal wordt opnieuw ingebracht. Wordt nu opgevangen door Nasri. Nasri gaat schieten, geblokt door alle wereld. Kans nu voor Ajax op de breakout, op de counter. Want Eriksen wordt weggestuurd. Clichy met hem mee. Uiteindelijk in de buurt van het strafschopgebied van City is de Fransman degene die zegeviert. En kan uh, Christian Eriksen niets anders doen dan de Fransman bij zijn shirt trekken. De scheidsrechter heeft het gezien, maar door deze overtreding kan Ajax wel weer in positie komen. En is het gevaar bij City ook weg. Het is gewoon een hartstikke leuke wedstrijd. Vanuit. Heerlijk, en wat zal hij genieten? Hij is 1-0. Vijf maanden geleden. Ja, hij niet geblesseerd, maar Eend, Zeko is er langs. Zeko is er langs en gaat scoren. Gaat hij scoren? Nee, weer is het Vermeer die in de weg ligt. En hier had Zeko zeker moeten scoren, want hij ging langs Vermeer in eerste instantie. Maar Vermeer kwam uitstekend terug en haalde die bal uit het doel. Maar wat duurde het lang voordat Zeko die bal erin inschoot? Waarom deed hij dat niet toen het doel leeg was? Nu gaat de bal weer voor het doel komen, maar komt niet zo ver. En dan kan Sjöne de bal naar buiten geven, naar Sana. Sana, doe iets goeds, want dat is hoog nodig. Ja, dat is een goede bal op Babel. Babel aan de linkerkant. Heerlijke wedstrijd. Babel met Leno Richard Richards tegenover zich. Babel schiet. En schiet de bal in de handen van Joe Hart. Het is genieten van ja. de eerste tot de laatste minuut. Ja, de ruimtes zijn nu groot. En uh, de ruimtes met name voor Ajax om te counteren zijn, uh, zijn, zijn voortreffelijk. En daar heeft Ajax natuurlijk ook wel de spelers voor. Maar het is uh, opvallend. Want die Diego draait weg bij Alderwereld. Komt oog in oog met Vermeer. Is er vervolgens voorbij. Maar de bal net iets te ver weg om hem gedenken keer met het rechte voetje in de goal te schieten. Nou, dan kan Ajax een optimaal van profiteren, want omdat er getreuzeld wordt door de Bosnier kan vermeer zich herstellen en uiteindelijk dus in de weg liggen. Maar hier is Kollerov alweer namens Manchester City aan de linkerkant. Geeft een voorzet die door Aguero niet kan worden aangenomen, omdat al de wereld wegwerkt. City pakt weer op via Nasri 10 meter over de middellijn. Ja, ja, Toure, Nasri. Nu zoeken aan de linkerkant. Ja, daar is Kollerov. Ja, Kolorov moet je vooruitkijken. Oh, oh, wat een wilde... Maar nou, zo niet. Doei. <laughs> die bal gaat naar het supportersvak van Manchester City. Die zich vanmiddag uh, evenals de Ajax-fans uh, een tikkeltje hebben laten gelden. In het uh, Red Light District waar ze met z'n allen even kwamen. 25 aanhoudingen, gezelligheid ten top. Uh, de wissel gaan we krijgen. Eruit gaat Tobias Sana. Dat uh, verbaast me niet. En erin komt de stofzuiger. En dat is leuk voor hem dus. Hey, jong 1-0, vijf maanden is hij eruit geweest. En nu uh, een paar een oefenwedstrijdje en een jonge Ajax gespeeld. Volgens mij zelfs een rode kaart rode kaart na een uur. Ja, ja. Ja, en uh, precies een uur gespeeld. Ja. Was de afspraak, ja. maar niet zo. Kreeg nee. dus een rode kaart. En uh, komt nu bij Ajax in de ploeg voor Tobias Sana. Om mee te helpen die prachtige 3-1-voorsprong vast te houden. In het laatste kwartier van deze wedstrijd. Eno, eerste balbezit voor hem. Hij speelt de bal naar Sjöne. Die yep. makkelijk wegrijdt van Kolarov. Overtreding en daar komt hij dan. De gele kaart voor de invaller bij Manchester City. Daar waar Deli Blind al eerder een kaart kreeg, is er nu een voor Kolarov. Overigens een van de spelers die al scoorde in deze editie van de Champions League. En inderdaad, het is al even genoemd als een soort halve links buiten speelt. Nu dan in verdedigende rol was en geen grip had op Scheunen. En dacht, ja, dank je koekoek, jij gaat niet doorlopen. Jij gaat naar de grond. Dan hebben we in elk die marge van twee. Vrije trap wordt snel genomen door Palsen en komt terecht bij Deli Blind aan de linkerkant. Mooi dat Blind die bal in één keer doodlegt en uh, zoekt naar Eno. Eno heeft de bal gekregen. Lange, ja, Dat is helemaal niet zo slecht bedacht, maar Blind had daar niet op gerekend. Uh, een balletje tussendoor geven naar voren, maar Blind uh, bleef een beetje achterin uh, hangen. En dus ging de bal over de zijlijn en mag Manchester City gooien. Heeft dat gedaan. Company overigens de enige speler op het veld die bij een gele kaart de return mist. Over twee weken, op 6 november in uh, Manchester. Maar Company uh, staat dus op scherp, heeft nog geen... Uh, gele kaart gekregen. Dat is uh, alleen voorbehouden aan Kolarov en aan Deli Blind. Uh, vooralsnog zonder gevolgen. zit Manchester City. Nog een kwartier te gaan in deze heerlijke wedstrijd om naar te kijken. En chapeau voor Ajax tot nu toe. Mancini staat met fluwelen handschoentjes langs de kant. Die heeft hij aangetrokken omdat hij aan het praten is met Balotelli. Die alleen maar rendeert als hij met fluwelen handschoentjes wordt aangepakt. Dus als de toekomstig wissel van Manchester United geïnstrueerd is... kan Mancini die dingen ook weer afdoen. En dan moet hij maar eens kijken of de Italiaan het verschil kan maken... in dit elftal vandaag. Of hij die, die klasse die hem wordt toegedicht ook kan tonen tegen Ajax. In Nederland hoopt men natuurlijk van niet. Jaya ja, ja Touré met een aardige bal. Oh, goeie aanname en naast... Wie is dat? Is dat Nasri? Ja, dat is Nasri die die bal in het strafschopgebied krijgt, aanneemt en vervolgens schiet... en dan naar de scheidsrechter kijkt en zegt... ja, werd ik niet naar de grond gewerkt, meneer Moen. Nou, eens kijken of hij gelijk heeft. Nou, er is wel wat contact. Ja, hij heeft wel enig recht van spreken. Wat mooi anders steekt wel degelijk een handje uit. Uh, nee, nou, het, is te licht, licht. het is te licht. Nee. We zien het nu echt goed in de herhaling. Zoals Moen het heeft gezien, van heel dichtbij. En dan uh, zeggen we uh, gewoon op zijn volks, Nasri Zeiken. <laughs> het is uh, 3-1 voor Ajax. Met nog 14 minuten te spelen. En uh, ja, de wereld wordt gek, hij gaat er inderdaad in komen. Ja, Balotelli. Ja, het is, een, het is een kind. En dat mag iedereen weten. Pas 22 jaar. Maar uh, gedraagt zich uh, alsof hij al uh, 80 zes jaar. <laughs> ja, ook 6 <zes> is. <laughs> en ook wel 80 jaar ervaring heeft. Want niemand hoeft hem iets te vertellen. James Milner gaat naar de kant. Mario Balotelli komt erin. Ik zei het al. Barwua, zo is hij geboren in Ghana, lag hij als kind heel vaak in het ziekenhuis. Zijn Ghanese ouders konden de rekeningen niet meer betalen. En uh, hebben hem toen ter adoptie maar, uh, uh, zeg maar weggegeven aan de familie Balotelli. Uh, zo makkelijk is het allemaal natuurlijk niet gegaan. Maar daardoor heet hij nu Mario Balotelli. En op zijn achttiende is hij meteen Italiaan geworden. Hij speelt ook in het Italiaans nationale team. Het is een begenadigd voetballer, maar totaal geschift. Hij maakte wel twee goals hoor in de halve finale, maar goed. Euh, hè, tegen Duitsland en dat waren aardige goals. Goed, we gaan ja, ons op ik. deze wedstrijd concentreren. Nog 13 minuten. En Manchester City heeft er één. En Ajax heeft er 3. Daar gaat de 0 aan de rechterkant. 1-0 draait naar binnen tussen twee man in. Dat zijn er recht twee te veel. Voor iemand die uh, geen fijn besnaarde techniek is, is uh, balbezit voor uh, de restback. Richards, Vervolgens gaan we een etage terug naar uh, Clichy. En dan staan er vijf, zes spelers van Manchester City op eigen helft. Maar er staat er geen van Ajax bij, want Ajax wacht rustig af. Kom maar, Kolarov aan de rechterkant, of linkerkant, rechterkant Ajax. Tegen Van Rijn op. ingooi voor um, de Serviër, die gooit nu richting Diego aan de linkerkant. Balletje weer terug naar Kolarov, slechte aanname. Eno neemt over, Eriksen, ruimte voor de uitbraak. Met Sim de Jong. Eriksen heeft Sim de Jong aangespeeld. Sim de Jong wordt aan de arm getrokken. Dat moet een gele kaart worden. Dat wordt een gele kaart. En uh, terecht. Want uh, oh, het wordt er ook lekker tegen elkaar aangemekkerd. Het is uh, Jaiot Ree die uh, overigens de gele kaart krijgt. Uh, ik maak je even attent op de voorhoede op dit moment bij uh, Manchester City. Balotelli, Tevez, Aguero en Zeco. Het is een onwaarschijnlijke voorhoede op dit moment van Manchester City. Maar dat betekent dat er ook ruimte gaat komen achterin. Dat kan niet anders. Met vier van die haantjes die voorin spelen. En een broertje dood hebben aan verdedigen. Dus zullen de andere spelers van Manchester City dat moeten doen. Bijna lukt het schoon om er langs te komen. Maar net niet. En balbezit dus voor Joe Hart. De keeper van Manchester City. En nog elf minuten te gaan. Ik zie die Jaya uh, Touré ook wel wat trekjes getonen van enige irritatie. Dat moet hij niet doen, want daar worden zijn spelers, zijn spelers ook niet, uh, niet beter van. Toerdee uh, roept nu naar uh, de rechtsachter, Richard. Ja, kom maar uh, in de bal. Nou, vervolgens gaat hij weer terug en is nu Nasri bereid gevonden om zich terug te laten zakken vanaf het middenveld. Speelt de bal net iets over de middenlijn in de voeten van uh, Teves. Die worstelt met bal en tegenstander. Tegenstander is Eno, die is niet vies van overtreding. Heeft hem gemaakt en hier uh, neemt de vrije trap. Alles van Ajax nu achter de bal met zoiets van, ja kom maar, laat het maar zien. Want de tijd is kort, nog 11 minuten. Ja, ik, ik zit te kijken, je ziet helemaal geen middenveld meer bij nee. uh, Manchester nee, City. Helemaal niet Twee linies nog. Ja, het is, uh, <laughs> uh, ja, het, het is mooi hoe je het bekijkt. Nasri heeft nu de bal in de middencirkel, bijna als laatste man. Speelt de bal op Richards, Richards naar compagnie. En dan... Ze uh, uh, uh, staan ook naast elkaar daar, ja, nou, die twee. Is... Ongelooflijk, dit is... Uh, ja. ja, Balotelli krijgt voor het eerste bal. Balotelli blind, aardige... De BB, zeg maar. De BB-show. Nou, Blind is de eerste winnaar. Want hij uh, haalt Balotelli nou, van de bal op. Maar wow. in tweede instantie niet. En dan maakt hij een overtreding. hij Blind. En krijgt Manchester City een vrije trap. In eerste instantie won hij het duel. Toen had hij hem weg moeten knallen de bal. En dat uh, lukte niet. En nu maakt hij een overtreding op Balotelli. En mag uh, Manchester City een vrije trap nemen. Blind moet uitkijken dat hij voor dit soort dingen geen tweede gele kaart krijgt. Want uh, hij was er wel een klein beetje langs. Nou, Dit was niet een hele zware overtreding. Maar je weet het maar nooit wat er in het hoofd van uh, de scheidsrechter. Rondgaat. Dat is er met de bal aan de hand. Er moet een andere bal komen. De bal is lek. Ach, dat hebben we toch. tegen Real Madrid was ja. ook al twee het waren er twee tegelijk bal. lek. Ja. Ja. Nee, dat, dat betreft slechte ballen hier in, uh, in Amsterdam. Ik hoop dat die na de wedstrijd beter zijn. Ja, die <laughs> hebben lekker in het frituur gelegen. Dat is een waar je naar uit kan kijken. Nog uh, negen minuten. Vrije trap komt. Um, vanaf de rechterkant. De bal ligt zo wat op de achterlijn. Dit is een uh, strafcorner voor Manchester City. En alles zo'n beetje in dat, in dat strassopgebied voor Kenneth Vermeer. Daar is het dus druk. Nu allemaal de juiste man houden en duels winnen. Dan kan er niks gebeuren. Bal komt bij de eerste paal. Vermeer wint het eerste duel. En Schöne werkt weg. Probleem opgelost. Uitstekend gedaan. Goed gedaan. Weer Kenneth Vermeer, die voor mij toch de uitblinker is in deze wedstrijd. Wat betreft in verdedigend opzicht. En uh, ik moet zeggen dat Siem de jongen een uitstekende wedstrijd speelt. En opvallend, uh, onopvallend. Christian Palsen. Nu is een uitkijking geblazen achterin. Goed gedaan door Van Rijn. Van Rijn bal naar voren spelen. Goed zo. Oh, niet echt uh, naar een medespeler. Maar toch. Want Clichy kan overnemen. En uh, speelt de bal op Compagnie. Compagnie Nasri. Nasri. Kolarov. Het is zo verschrikkelijk druk daar. Uh, uh, met al die spitsen van uh, Manchester City. Dat je wel moet uitkijken. Ko Kolarov speelt de bal voor het doel. En dan gewoon de voeten tegenaan zetten. Door mooi Kan uh, Eriksen uh, zich uh, vrij uh, maken van zijn tegenstander. En opent uitstekend. In een, in een uh, rechterlijn naar de linkerkant. Op Deli Blind. Ja, Misschien doe je door het uh, noemen van namen hebben Ajax het team wel te kort. Ja, want uiteindelijk heeft men een, een teamprestatie geleverd. Babel verplaatst het spel helemaal van de linker naar de rechterkant. Daar staat Lasse Schöne, aardig Champions League debuut toch ook voor hem. Hij draait weg bij een tegenstander. Het enige wat hij goed doet is de bal onder de voet houden. Even naar Eriksen. 1-0. Zou Zij nog zijn? De bal bezit. natuurlijk. Van Rijn. eventjes terug. Halverwege de helft van Manchester City. Zet hij aan. Wordt niet langer achtervolgd door Nasri. Ja, daar staat niemand voor het doen. En krijgt nu alle ruimte om een voorzet te geven. Maar nou, inderdaad, er staat niemand voor de goal. En dus uh, wordt de combinatie gezocht met 1-0. En dan gaat het toch mis. Ja, dit is dan toch dat kleine stukje nonchalance. Wat er ook in slopen op het kunstgras in Almelo. Dat zal Frank de Boer ook herkennen. Die is trouwens gaan staan. Maar wat zit hij er hier van Bak? dat, is, uh, dat dit hoeft. Uh, is dit ook weer waard. 498 miljoen ja. heeft een een of andere gek ja. uitgerekend... aan het hek tijdens de training. Het is ja. ongelooflijk. Ja. <lacht> een of andere gek heeft het uitgerekend, maar een of andere gek heeft het ook uitgegeven. Dat is waar, dat is waar, ja. <lacht> Ongelooflijk. Nou, een achterbal, terwijl Sim de Jonge corner wil. Maar de, al die miljoenen tegen de toch uh, zeer bescheiden, uh, als je dat vergelijkt... een miljoen op 75... Nee, 86. Het is 498, oh. 86. Ja. Nee, ik maak de rekening zo ja, wel okay. compleet. Ja, ja, goed, 86 dan. <lacht> het is toch niet te geloven. Waar hebben we het over? Ja. Uh, we hebben het over voetbal. En we hebben het over 83 minuten die gespeeld zijn bij Ajax, Manchester City. En 3-1 voor Ajax. Siem de Jong, Moisander en Eriksen en Nasri die de openingsgoal maakte, Maar het plooien van Ajax is uitstekend geweest. 1-0 achter en gewoon 3-1 voorstaan in de slotfase. Deze voorsprong mag je niet meer uit handen geven. Ondanks de, uh, ik schat zo'n 300 miljoen die aan spitsen, nu staan voor uh, Manchester City. En één daarvan is Aguero die heeft balbezit. Ik wil geen wijsneus zijn, maar dat is 142 miljoen. Ook dat is uitgerekend. Gaan voor zit. Voor Aguero. Kofie. Met z'n vieren. Ja, die pak je zo mee. Uh, Aguero terug naar Nasri. Die nu als een soort spelverdeler op het middenveld uh, staat. Maar daar wel eens zijn eentje. Nasri nog altijd in balbezit. Kan breed naar Kolarov. Het kan nog breder. Want daar staat Clichy. Uh, Clichy komt. Uh, nee, dit is TVS. TVS komt naar binnen. Vanaf de linkerkant. Onzorgvuldige paas. Weggehaald door Van Rijn. Palsen zegt: Kom op jongens eraf. Want hier zijn we kwetsbaar. Op die rand van de eigen 16. Nou, er wordt maar deels geluisterd. En dus kan men Manchester City de bal weer terugbrengen. Via Toure naar de linkerkant. Daar is Schöne verdedigend, uitstekend. Kopt de bal weg bij Kolarov. 0 moet dan Eriksen wegsturen. En dat gaat dan gepaard met wel wat onzorgvuldigheid. Daar zit, uh, zit hij weer tussen. Diepe bal op Jago, maar die Ja, makkelijk te belopen. Ja, en uh, Vermeer. Veilige handen van hem. Nog vijf minuten. 3-1 voor Ajax. En wat een uh, enorme pluim op de, op de hoed van Ajax. Na toch de tegenvaller afgelopen weekend. 3-1 voor en 3-3. En dan zo. Ja, toch uitstekend spelend. Ik zei het al aan het begin van de wedstrijd. Iets, iets zei mij dat dit een mooie avond kon gaan worden. En het wordt ook een mooie avond. Want Ajax staat 3-1 voor... De wissels zijn al geweest bij Manchester City. En ik zie Mancini alleen maar roepen. Jongens, ga maar naar voren en, en doe maar wat. Maar de vrije trap is voor Ajax via Van Rijn richting Babel. Babel de lucht in en uh, raakt de bal ook. Maar kan opgepikt worden door Clichy die naar voren gaat. Maar uitstekend verdedigd wordt. Wat heet, door Babel die de bal overneemt. En Babel die ook een uitstekende wedstrijd speelt. Raakt nu de bal dan wel kwijt aan uh, uh, Clichy En dan gaat de bal naar voren. Het was Richards die de bal overnam. En weer goed werk nu achterin Door al de wereld die geen risico neemt. En de bal het publiek in loeiert. Nog 5,5 en minuut heeft Ajax. 4,5 en minuut moet ik zeggen. Om die 3-1 voorsprong vast te houden. Er zat even een zootje arrogantie in zeg. Van die cliché die ging gewoon aan de wandel. En die denkt ja, dat er zal niemand mijn voet was zetten. Nou dank je de koekoek. Daar was Babel. Maar nu verliest Ajax de bal. Wordt er geschoten. Die bal gaat over de goal. Het schot is van een meter of. Wat is het. 16, 17 ja, Guido is degene die schoot. Vermeer kon er naar kijken, stak wel een hand uit. Maar uh, hoefde die bal uh, verder niet aan te raken. Het is dus een uh, doeltrap en Vermeer heeft inmiddels wel zodanig veel ervaring... dat hij weet dat hij daar wel een minuutje mee kan pakken. En dus uh, gaat uh, de klok verder tikken. Uh, de wedstrijd is uh, mooi, de tijd vliegt. En we hadden niet verwacht dat we hadden kunnen zeggen... dat Ajax achter de stuurknuppel zat. De bal van uh, Vermeer komt uiteindelijk terecht bij Hart. Zo'n bal van uh, deur tot deur. Nou, van achteruit gaat Manchester City opbouwen. Maar ze moeten er door recht twee maken om een Hollands feestje... Te te ja, opbouwen, daar is geen sprake meer van. Het is op zijn oud-Engels uh, kick-and-rush. Bal naar voren, rammen hopen dat hij goed valt. Nou, nu valt hij bij uh, Manchester City niet goed. Want Ajax staat gewoon goed. En Ajax speelt uitstekend, moet alleen uh, niet slordig worden. <lacht> maar over slordig gesproken, de heer B.A.O. -O Telly Die uh, geeft de bal zo even weg. Dank u daarvoor. Het is uh, nee, helemaal niks. Als, als dat miljoen uh, elke maand maar wordt overgemaakt, ja. dan is het uh, best. En, en het spijt me dat ik het zeg hoor. Maar dat is gewoon de ziekte van Manchester City. Al dat geld en al die sterren. En dan 3-1 achter staan tegen. Wat dat betreft het niet tegen Ajax. Want laten we wel zijn, het is echt een kwartje tegen 10 euro. Het is uh, goed werk. Nu van, van Rijn. En we zitten in de 88ste minuut. Die gaat nu in. En dan uh, betekent het dat Ajax... Ajax met 3-1 voor staat en dat er nu een klein wonder moet gebeuren. Wil Manchester City er überhaupt nog een punt uithalen. Want Ajax staat met 3-1 voor tegen het dure Manchester City. De kopbal in de handen van Vermeer. Vermeer, applaus voor hem. Want Ajax is in zijn handen. De bal is in zijn handen. En hij doet het rustig aan. Ja, terwijl uh, Schöne toch heel ver voorin staat. En al een tijdje stond te roepen, die bal van Vermeer is vervolgens ook zo slecht. Dat hij weer van deur tot deur gaat en bij hard komt. Ik hoorde je net zeggen, kick en rush spelen. Ja, dat, dat kan best door een Engelse ploeg. Dat is ook uh, een beproefde uh, recept. Maar dan moet je wel spelers hebben die het ook kunnen uitspreken. En dat uh, heeft City <laughs> volgens mij niet. Dat uh, groepje spelers uh, voorin spreekt, door echt een andere taal. dan gaat Teves. Teves speelt Kolarov aan achterlijn, linkerkant en al de wereld. Prima gered. En wel een corner die er nog aankomt voor Manchester. City. Alles en iedereen hier in die arena gaat nu staan. Als teken van uh, ja, respect voor het elftal van Frank de Boer. Slotfase breekt aan. Corner komt van Kolarov vanaf de linkerkant. Met zijn linkerbeen. En uh, eens kijken. Alles van Ajax nu in het eigen strafschopgebied. En alles van Manchester City daar in de buurt. En wat een slechte corner. Kort uh, uh, op het hoofd van uh, al de wereld gaat de bal over de zijlijn. En nu moet Ajax gewoon even lekker... Ah, uh, oh, er komt nog een wissel. Die gaat er komen? Boerrichter. Inderdaad. Dirk Boerrichter mag nog een paar minuutjes meedoen. Scheelt ook lekker in de tijd. Het duurt altijd langer als je iemand wisselt. Lasse Schöne eruit. Als je iemand wisselt is dat toch vaak langer de tijd die het duurt dan de tijd die bijgetrokken wordt. Dus de wissel Scheune eruit die ook een goede wedstrijd heeft gespeeld. Lasse Schöne, Boerrichter erin. Maar inderdaad, zoals jij terecht zegt, het hele Ajax-elftal heeft een fantastische prestatie verricht vanavond tegen Manchester City. Ingooi-Kolleroff Terecht bij Balotelli, verliest de bal, de bal wordt uh, hard weggetrapt en uiteindelijk weer opgevangen. Doe er rechtsachter, maar dat is hij natuurlijk al lang niet meer. Richards in uh, de as van het veld. Company, Nasri, 10 meter over de middenlijn. Ja, gaat hem maar weer pasen in uh, het schapsopgebied. Al de wereld wijst, maar Vermeer blijft staan. Zego legt terug. TVS, TVS, TVS. En daar het been van Eno weer een corner. Ja, Ayers komt nu toch wel in onder een soort van druk te staan. Moet nog eventjes die druk weerstaan. Het zal nog een, uh, wat zei hij, uh, een minuutje ik of drie dat erbij dacht, kan. Nee, ik heb altijd moeite om deze man te verstaan. Uh, <laughs> we krijgen nog een, uh, voor een uh, corner vanaf de linkerkant. Daar komt de corner nu van Nasri. Met rechts. En Nasri... Oh, wat een slechte zet. Wat een slechte corner. Heerlijk. Zo bij de eerste paal weggetrapt door Van Rijn. En dan is er voor... zijn er mogelijkheden voor Boerrichter. Als hij de bal onder controle krijgt. Krijgt hij niet. Maakt een overtredingje En dan Van Rijn. Die de bal van heel ver richting het doel van Joe Hart trapt. Net alsof hij het fluitje niet hoorde. In ieder geval op tijd die bal wegtrapte. Want hier kun je nooit een gele kaart voor geven. En Nasri legt de bal neer. Ik denk dat we er drie minuten bij krijgen. Maar dat zullen we zo gaan zien, want de man met het bord gaat nu aan de kant dat bord omhoog steken. En het zijn er vier. Waar hij ze vandaan heeft gehaald, geen idee. Maar vier minuten extra tijd. En zo krijgt Manchester City toch nog kans om in die vier minuten iets te gaan doen. Alhoewel, ik zie het echt nu niet meer gebeuren. Vier minuten extra tijd. Balmen zit wel voor Manchester City. Nee, de eerste overwinning van Ajax is binnen handbereik. Nu nog eventjes die laatste vier minuten doorstaan. Het is natuurlijk wel eens gebeurd dat een elftal in uh, twee minuten twee keer scoorde. Maar dit Manchester City, hoewel, er komt ja. nu een uh, vrije trap. Want uh, Balotelli wordt door de jongen naar de grond gewerkt. En dan, uh, kijk, Balotelli klinkt gelijk die bal. Ja, iedereen maar, uh, maakt ruzie. Uh, iedereen wil nu uh, die vrije trap <laughs> nemen. Laten uh, we zijn er een paar verstandig. Die staan die bal af. Um, nee, Balotelli staat hem niet af. Het is Yaya nee. Touré die hem afstaat. Ja. Nee, Balotelli. of die wil hem nemen. of wil hem nemen, maar die, ik weet zeker dat Balotelli gaat trappen. Die bal ligt, nou, wat zal het zijn? Een meter of twintig, misschien iets meer van de goal van Kenneth Vermeer. Niet helemaal de voor, iets naar de linkerkant. Maar Ajax heeft nu een muur van de mannetje of uh, 5-6 neer. Jij denkt uh, Ballotelli, ik, ik denk Kolorov. Balotelli. Ik denk Kolorov, maar goed, uh, we zullen het zien. Daar komt de aanloop, het is Kolorov, die de bal in de muur schiet. En dat is prettig. Je, dan Ballotelli in tweede instantie, die heeft ook nog geen fatsoenlijke bal gegeven. En dan uh, uh, zit de eerste minuut van de extra tijd er al uh, zo'n beetje op. Als er balbezit is voor Joe Hart, voor Manchester City. Ajax leidt met 3-1 na 1-0 achter. te zijn gekomen via Nasri zijn het Sim de Jong... Mooi Zander en Eriksen die de doelpunten voor Ajax hebben gemaakt. En uh, Richards die de bal maar een beetje naar voren ramt. Goed opgevangen door mooi Zander die de bal terugkomt op Kenneth Vermeer. Vermeer in het hoekje van het veld. Het is prachtig om te zien dat het publiek allemaal staat. Gewoon allemaal. Behalve die paar duizend Engelsen die meegereisd zijn. Maar het Ajax-publiek staat en staat achter hun Ajax. En volkomen terecht. Want de 3-1 is een prachtige voorsprong. En waarschijnlijk ook een prachtige overwinning. Ja, en Ajax stijgt nu naar de 3-1-1. Derde plaats in de spreekwoordelijke pool des doods. Daar waar Ajax een rol van betekenis wilde spelen. Er werd hard gelachen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook mijn twijfels had aan het begin van deze avond. Maar dit is een zeer onverwachte tussenstand. En nu kijken hoe dat over twee weken in Manchester zelf gaat natuurlijk. Dan zou je in elk geval met een gelijk spel hele goede zaken doen. Balbezit voor Diego. Nog één keer. Weggewerkt door Moisander. Opgevangen door Yaya Touré. Die wordt lastiggevallen door de Jong. Zodanig dat 1-0 kan overnemen. Ajax kan er zelfs uitkomen. Met Babel. Rechterkant. Steekt de middenlijn over. Er is veel hulp. Van Rijn is mee. Boerichter voor de goal. Maar Babel kiest ervoor om in alle rust Heel wat stapjes voorwaarts te maken. Van Rijn aan te spelen. Ook die consolideert het balbezit. Wipt hem vervolgens naar Babel. Die gaat dan naar de cornervlag. Dat hebben we in de voetbalhistorie vaak gezien. Heel veel levert het vaak niet op. Ook in dit geval niet, want Babel tikt de bal uiteindelijk over de zijlijn. En City gaat gooien laatste twee minuten zijn ingegaan van deze wedstrijd. Van de extra tijd. Ajax leidt met 3-1. En Balotelli raakt de bal weer kwijt. En dan kan Ajax nog in de gaan. Nee, want Richard zit er nog tussen. Maar al de wereld kan die bal makkelijk opvangen. En dan is het Eno die de bal even kwijtraakt. En dan moet Ajax nog uitkijken. Is het Paulsen die op de hielen zit van Tevez. Maar Tevez krijgt de bal naar de rechterkant. Ja, je weet niet meer wie waar staat. Want het loopt nu allemaal door elkaar heen. Het is Compagnie die de bal speelt... Nasri, Nasri uh, zoekt en vindt aan de buitenkant Kolarov. Ja, het lijkt erop alsof Ajax Manchester City ontmaskerd heeft vandaag. Het is, uh, het is echt triest om te zien hoe zit hij op dit uh, veld staat. En het alleen nog maar met een bepaald opportunisme kan proberen. Maar daar is dat elftal helemaal niet op berekening. Er zit geen idee meer achter. Alles loopt zo'n beetje uh, in een uh, bepaald soort uh, trechter. En het is uh, bijna voorbij. Nog uh, 12 seconden. Mancini, kijk eens. Hij heeft een ja. paar grijze haren bijgekregen vanavond. Vermeer gaat nog één keer trappen. Ja, en doet dat in deze heerlijke wedstrijd. Want wat hebben we genoten vanavond van dit Amsterdamse Ajax. De bal gaat naar voren. En daar is het einde. Ze Kwamen de geldmannen uit Manchester met 1-0 voor via Nazri. Maar Ajax kwam terug. En hoe? Het werd 1-1. Vlak voor rust. Wat een belangrijk doelpunt van de jongen. Een beauty. 2-1 werd het dan mooi zonder uit de corner van Eriksen. En Eriksen deed het zelf. Hij scoorde de 3-1 na goed werk van Ryan Babel. Drie hele belangrijke punten. Een prachtige overwinning. 3-1. Ajax wint van Manchester City. Kort op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eerdivisie. ADO Willem P. En nu is er een geweldige kans die wordt gemist. VVV-NAC. Oli oh, heeft heel veel tijd nodig met zijn linker. Zit hem toch nog in. En NEC Roda. En NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is 6 minuten over half 11 Na nou, net wel met het NOS journaal.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 In de Champions League heeft Ajax thuis met 3-1 gewonnen... van de Engelse landskampioen Manchester City. Doelpuntenmakers waren Sien de Jong, Moisander en Eriksen. Ajax staat na de overwinning derde met drie punten. In Pool B won Schalke 0-4 met 2-0 van Arsenal... dankzij doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en Ibrahim Afellay. Het weer, vannacht bewolkt met hier en daar wat regen. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen overdag ook af en toe regen, maar dan wordt het zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Nog een dikke 20 minuten langs de lijn. En we gaan napraten over natuurlijk Ajax tegen Manchester City. En we gaan kijken wat er allemaal in de andere pools is gebeurd. Eerst maar even Ajax, dat uh, won dus vanavond. Met 3-1 van Manchester zit, u het zojuist in het journaal. Nadat de Damseldammers met 1-0 achterkwamen via een doelpunt van Nassi... maakte Sim de Jong opslag van rust gelijk. En daarna waren het mooi Zander en Eriksen die de 3-1 op het bord brachten. Maar hoe gaat het toch daar in Dortmund? Want dat speelt volgens mij nog, Ragnar Niemeijer, tegen Real Madrid. Ja, en dat is nog helemaal niet afgelopen. Het is uh, 2-1 voor de Duitsers. We zitten daar wel in de extra tijd. Maar die wedstrijd begon aan het begin van de avond om kwart voor negen. Niet om kwart voor negen zou je kunnen zeggen. Want de wedstrijd begon wat later. Dat schema is keurig aangehouden. Want ook de tweede helft daar in het uh, Signal Iduna Park heet het geloof ik. Is uh, later begonnen. En dus wordt er nog gespeeld met die 2-1 voorsprong voor de Duitsers. Die wel verdiend is hoor. Want er is meteen druk gezet op Real Madrid. Vanaf de eerste minuut in de wedstrijd. En dat spel heeft Dortmund in de tweede helft kunnen voortzetten. Schmelzer is een verdediger daar. Die kreeg de bal voor zijn voeten. Eigenlijk na een afgeslagen aanval die ontstond aan de rechterkant van het veld. En hij schoot die bal voor een verdediger zeker knap binnen. Terwijl inmiddels het laatste fluitsignaal heeft geklonken daar in Duitsland. En de overwinning dus van de Duitsers een feit is tegen Real Madrid. Dat betekent voor de groep dat Madrid op zes punten staat. En dat Dortmund daar vanwege die overwinning met zeven een punt overheen gaat. Ajax heeft er dus drie... en Manchester City blijft staan op één. Dat is de stand van zaken in groep D. Dan, uh, Ragnar, even kijken naar groep B. Want uh, daar de wedstrijd arsenal shalke die voor ons uh, in het oog springt. Ja, absoluut. arsenal Schalke, Huub Stevens, de trainer van Schalke, zei op voorhand al... van ik zie daar wel kansen, ik geloof wel in onze mogelijkheden. Arsenal tot vanavond het volle pont uit twee wedstrijden, zes punten. Schalke komt op bezoek en slaat eigenlijk in het laatste kwartier toe... zoals we horen in het nieuws via Huntelaar en Affelay. Huntelaars doelpunt is een knal van net binnen het strafschopgebied... recht voor het doel. Die uh, bal krijgt hij wat bij toeval voor zijn voeten. Valt eigenlijk uit de lucht. Niet echt een vrijhouding aanval aan vooraf gegaan, maar daar maalt Huntelaar niet om. Het is 1-0 en in de slotfase van de wedstrijd... een aanval aan de rechterkant van het veld. Huntelaar is voor het doel. Affelay staat achter hem. Wordt totaal over het hoofd gezien door twee verdedigers van Arsenal. En Affelay kan die bal heel makkelijk binnenschieten. Ja, en dat is toch wel een heel mooi succes voor Schalke. Andere wedstrijd in de groep is Montpellier tegen Olympiakos. Piraeus wordt 1-2. Het is 1-0 bij de rust, maar de Grieken gaan er in de slotminuut... via Mitroglou met een 2 1 Overwinning van door Arsenal op zes punten. Schalke gaat er net als in die groep van zojuist overheen. Heeft er eentje meer, heeft er zeven. Montpellier blijft staan op 1 en Olympia staat op 3. Dus wat dat betreft is er in die groep behoorlijk wat mogelijk nog. Dan uh, een verrassing, mag je het noemen? Volgens mij, uh, Ragnar, in groep C. Malaga dat gaat 4 aan de leiding daarna vanavond. Ja, 9 punten uit 3 wedstrijden. Dat is knap in een groep waar ook AC Milan in zit. Maar het is geen geheim dat het bij de Milanese niet draait. Vijftiende in de Serie aan. Afgelopen weekend ook weer tegen Lazio. Nederlaag geleden. Joaquin op slag van rust met een gemiste strafschop. En 18 minuten gesloten gespeeld zijn er in de tweede helft 63e minuut als die Joaquin toch de 1-0 op het bord weet te krijgen en zo de drie punten dus in Spanje houdt. Malaga is derde in de primaire division. Milan dus 15e. En dan hebben we nog een wedstrijd in die groep. Die was al vroeg gespeeld vanavond. Kersakov. Ik dacht zijn eerste Champions League goal voor Zenit. En daar is het eh, Brussel, eh, Brusselse Anderlecht, eh, de ploeg van Van der Brom... is de club die verslagen wordt. Malaga met negen punten. Milan dan met vier. Zenit met drie. En Anderlecht met één. Dat is groep C. En zo gaan we er wat willekeurig doorheen. En dat heb ik me volgens mij niet vergist. Nee. Als ik zeg dat we eindigen in groep A. Ja. Dat is lekker logisch. Even kijken. FC de Porto, de koploper van de Portugese competitie tegen de nummer 3 van Oekraïne. Dat is Dynamo Kiev. Wedstrijd met de meeste doelpunten vandaag. Want het wordt 3-2 voor de Portugese in een dus doelpuntrijk duel. Daar Kiev kwam uh, op voorsprong. Of kwam gelijk moet ik zeggen met de 1-1. Kwam met de 2-2 gelijk. En uiteindelijk is het uh, Jackson Martinez, een Colombiaan. Die de 3-2 13 minuten voor tijd maakt. Dat was zijn tweede doelpunt trouwens van de wedstrijd. Tot slot dan, laatste wedstrijd van het overzicht. Laatste wedstrijd waar we naar kijken. Dynamo Zagreb tegen Paris Saint-Germain met Gregory van de Wiel. Die daar op de reservebank begint bij Paris Saint-Germain. Dik een half uur gespeeld. Zlatan Ibrahimovic gaat een 1-2 aan vooraf en schiet raak. En vervolgens Jeremy Menes, de Frans international, 43ste minuut. En zo staat het 2-0 bij de rust. En dat is ook de stand die daar in Zagreb in het Maximeerstadion op het bord blijft staan. Porto, 9 punten uit 3 wedstrijden. Paris Saint-Germain gaat naar zes punten uit drie duels. Kiev blijft staan op drie en Zagreb blijft staan op nul. Daar is dus wel sprake van aftekening bij de ploegen... die het goed doen in groep aan. Met name dus Porto en Paris Saint-Germain. Zo zijn weer helemaal bij gepraat. Ragnar, dankjewel. Zo direct natuurlijk de eerste reacties uit Amsterdam Arena... op die 3-1 overwinning van Ajax op Manchester City. Nu alvast even vooruitkijken naar morgen... want in de Europa League speelt FC Twente tegen Levante... En dat is de nummer 7 van de Primera Division Twente heeft de eerste twee Europese wedstrijden gelijk gespeeld en dus zijn de punten nu meer dan welkom. Verslaggever Bas Tiggeler is al voor ons in Valencia. De naam van voetbalclub Lefante zal altijd verbonden zijn aan die van FC Twente. Niet vanwege historische Europa Cup wedstrijden die zijn gespeeld, ook niet vanwege vriendschappelijke betrekkingen tussen de twee clubs. Nee. De reden is een oefenpotje, een simpel en niet zeggend toernooitje in de voorbereiding. In 1973. Ja, het verhaal is dus uh, dat wij uh, hier voor de eerste keer. Waren, uh, door al die jaren een geweldig team, maar voor de eerste keer een beker wonnen. en een, een toernooi. En dat, dat zegt Theo Paalplats, een, uh, speler van Twente in die tijd. Tuurlijk, een beker gewonnen dus, voor het eerst. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar het heden. En de stand van zaken rond het elftal. Roberto Rosales is weer beschikbaar. Hij speelde afgelopen weekend niet omdat hij pas laat terug was uit Amerika. En ook de linksback is normaal gesproken inzetbaar. Edson Braafheid, die had wat last van zijn enkel, vertelt de trainer. Hij had een MRI op zijn enkel, maar de MRI was clear, so We moeten hem kijken... en hem in training tonight maar na een MRI-scan is braafheid dus fit bevonden, zegt Steve McLaren. Geen grote zorgen dus voor hem. Eh, nou word ik toch weer nieuwsgierig naar dat verhaal over die beker. Terug dus naar 1973 met Theo ja, Paalplatz. Die beker was wel een meter hoog, zeg maar. En uh, onze uh, bestuurder is uh, toen de tijd uh, Hennie Iliwan inmiddels overleden. Die, nou, die man was ook natuurlijk trots dat hij die beker van ons in ontvangst mocht nemen. Hij nam hem mee naar zijn slaapkamer. Uh, ja, uh, we houden de spanning er nog even in. Ondertussen op bezoek bij Robert Schilder. Want na het onnodige puntenverlies van Twente in de eerste twee wedstrijden... staat er op deze tegen Levante toch wat meer druk. Nou, dat betekent dat, je wat, uh, dat we nu wel echt punten moeten gaan pakken natuurlijk. Maar uh, ja, ik zeg net, we hebben twee keer gespeeld, twee keer gelijk. Dat betekent ook dat je alles nog in eigen hand hebt.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 Robert Schilder. En dan, tot slot, de ontknoping van dat bekerverhaal dat is, uh, uit dat 1973. Beker, uh, Theo Hij nam hem mee naar zijn uh, slaapkamer s'avonds. Hij zette hem op zijn, uh, op zijn uh, terras, zeg maar. En, uh, nou ja, en onze, onze fysiotherapeut uh, Willem Snellenberg ging alle dingen over... en haalde die beker bij hem weg. Die man die komt, andere morgen komt in, hij uh, in, uh, in het restaurant komt die binnen... en hij zegt, de beker is weg, de beker is weg. Nou, Echt waar, voor hetzelfde had hij een hart uh, aan de val gekregen. Hoor, hij schrok door. Maar Wij natuurlijk lachen, maar we wisten natuurlijk van hoe het uh, gegaan was. Maar de allereerste beker van FC Twente. Een beker wint Twente morgen niet. Maar de wedstrijd winnen, dat zou wel goed uitkomen. Want de tukkers kunnen wel wat punten gebruiken. Was vanuit Levanten. We kunnen hem morgen horen. Dan is hij bij die wedstrijd. Levanten tegen FC Twente. Dan nu weer terug naar de Amsterdam Arena. Ajax won daar vanavond met 3-1 van Manchester City en doet weer mee in die pool des doods. Tom Echpers nu met de maker van de gelijkmaker, Siem de Jong. Beste Siem, van harte gefeliciteerd. Uh, dit kan eigenlijk helemaal niet, of tenminste, dat denk je vooraf. 3-1 winnen van Manchester City. Nee, ja, we weten dat het tegen Engelsen vaak uh, ja, zelf iets makkelijker voetballer is. Maar zit we hij wel uh, ja, met veel individuele kwaliteit voorin uh, heel gevaarlijk verwachten. En, en zo'n dat... Engelse ploeg is het ook weer niet, hè? Nee, daarom. Uh, dat is ook zo. En daarom hadden we... Ja, in het begin hadden ze het heel moeilijk. Ze zetten het op een gegeven moment ook om naar 4-4-2 uh, een beetje. Ja, toen kwamen ze op 1-0 eigenlijk de eerste kans die ze kregen. Ja, toen leken jullie een ja, beetje aangedaan. Ja, daarvoor... Hadden we hadden een goed positiespel en ja, gelukkig scoren we net voor Rust die 1-1. Dat is denk ik wel een belangrijk moment. En... Ja, niet zo bescheiden. Ja, niet alleen een belangrijk, belangrijk moment, een hele mooie goal. Dat het ja, was een mooie goal. Was een mooie goal en, maar zeker een belangrijk moment net voor Rust. Je gaat toch iets beter de kleedkamer in. En, uh, ja. en, wat, en wat wordt er dan gezegd tegen jullie? Wat zei Frank de Boer? Nou ja, we, we gaan eigenlijk gelijk aan uh, dat de ruimtes gelijk aan de andere kant lagen. We konden elke keer zo makkelijk uh, de opening zoeken. En uh, ja, dat deden we soms nog niet snel genoeg. Maar het was eigenlijk, ze zakte heel ver in en we moesten dat vasthouden. In de tweede helft hebben we dat, uh, ja, denk ik wel redelijk goed gedaan. En... Uwe Lewis in the News, The Power of Love. Volgens mij uh, hè, kwam dat uit een uh, prachtige film. Back to the Future. We gaan weer terug naar Amsterdam, naar de arena. Daar praat Tom Egbers met de man die Ajax... tegen Manchester City in de tweede helft op voorsprong kopte. Niklas Moisander, maker van het prachtige tweede doelpunt... wel gefeliciteerd. Uh, koppen, jij... Ja, helemaal niet. Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Uh, bij AZ moest ik achter, achterin blijven en niet eens uh, meedoen. En, uh, nu kom ik mee en uh, score Ik is ongelooflijk uh, mooi, mooi meegenomen. Ja, uh, je, je moet eigenlijk niet meegaan. Je doet het toch waarom wel? Uh, ja, uh, <laughs> ik weet het niet eigenlijk. Uh, nu gaat het goed. Is kom... het intuïtie? Ja, ik denk het wel een klein beetje, maar het is ook, de bal is echt heel goed van Christian en, en die loopacties van de andere jongens, dat helpt. Ik ben niet de grootste, maar als je voluit gaat, dan kun je scoren. Nee, maar jij stond die, nee, dat klinkt bekend, jij stond tussen die reuzen daarachter in de verdediging en dan denk je, wat, wat krijg ik al die ruimte? Nou, ze pakken volgens mij zone, ze verdedigen in, in de zone en ja, de bal komt een beetje... Uit de goal en ze bewegen helemaal niet, dus ik ben helemaal vrij. Ik uh, loop in een goede tijd en, en de bal komt uh, ja, naar mijn hoofd en uh, dan gelukkig ga, gaat het erin. Het was een hele aantrekkelijke wedstrijd om te zien voor het uh, publiek. Maar het is met alle respect wel uh, Ajax tegen het grote Manchester City. Geloof je het op het moment dat je die wedstrijd staat te spelen? Denk je daarbij na? Wat gebeurt er eigenlijk? Ja, wij geloven zeker in. Wij weten dat de Engelse ploegen niet leuk vinden... als de Nederlandse ploegen goed positiespel spelen. En, uh, dat hebben wij vandaag gedaan. En uh, uh, daarom hebben we een goede wedstrijd gespeeld. Maar ze zijn natuurlijk zo gevaarlijk. Je ziet uh, tot aan het eind van de wedstrijd... ze hebben zoveel individuele kwaliteit. En, uh, dus ze kunnen zomaar scoren. Uh, op het eind spelen ze met Balotelli, Tevez, uh, Aguero en Dzeko. En dan is Nassi er ook nog bij. En dan denk je, het is in de pocket...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 maar, maar ik wil nu dat we zondag ook goed spelen. Want we hebben goede wedstrijden gespeeld, maar daarna vaak uh, mindere wedstrijden. Dus voor ons is het heel belangrijk dat we dit uh, vasthouden en, en ook zondag een uh, goede resultaat halen. En over twee weken? Ja, en over twee weken, precies. Dus het uh, is gewoon een belangrijke periode. En dit is één een, een goede winning, overwinning, maar we, maar we moeten verder. Mooi Zander was dat hij sprak met Tom Egbers in de arena. Mooi Zander, hij maakte er dus 2-1 van uh, tegen Manchester City vanavond. Waarna Christian Eriksen er nog eens 3-1 van maakte. Bijna het einde van deze aflevering van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er weer. Gewoon om 10 uur. En dan alles natuurlijk over de Europa League met Levante tegen PSV. En uh, Levanten tegen Twente moet ik zeggen. En PSV AIK solna Zometeen met het oog op morgen met Terry Polak. Sluit de avond af met de mooiste momenten vanuit Amsterdam. Een hele goede avond. Goedenavond. goedenavond. En het is gezellig, zoals je misschien hoort op de achtergrond. Mijn Engelse collega's kijken hun ogen uit. zit voor Sana aan de rechterkant, Sana nog altijd halverwege de helft van Manchester City in de voeten van Eers, goeie beweging. Nou haal eens uit, hij haalt uit, dat is jammer. Nou, ah, die aardig, goeie beweging, mooie beweging, zoals hij zichzelf vrijstelt.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 van Christian Eriksen. Eriksen met aanloop en daar komt die bal richting... de al Doepuik! Doepuik Ajax En is het Tobihan? Mooi Zander! Mooi Zander is het, die scoort! Daar gaat Eriksen schieten. Gaat hij het nog doen? Van ja, oh, Hij maakt hem. De derde voor Ajax. Christian Eriksen. bal wordt wel aangeraakt. Waardoor Joe Hart verrast is. Maar dat zal Eriksen verder een zorg zijn. Met 1-0 voor via Nazri. Maar Ajax kwam terug. Drie hele belangrijke punten. Prachtige overwinning. 3-1 Ajax wint van Manchester City. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ik per direct.